Volgens hem heeft de financiële crisis grote gevolgen voor de gewone Amerikaan... terwijl op Wall Street alweer enorme bonussen worden verdiend. Obama zei op een persconferentie dat het tijd wordt voor verandering op Wall Street... maar dat sommigen, en dan vooral de Republikeinen, die verandering tegenhouden. In een reactie zei de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner... dat Obama politiek bedrijft, over de rug van de demonstranten. De Tweede Kamer is akkoord met uitbreiding van het noodfonds voor de euro... Tot nu toe stond Nederland garant voor 56 miljard euro... en het wordt nu bijna 100 miljard. In een hoofdelijke stemming waren 96 Kamerleden voor en 44 tegen. Gedoogpartner PVV is tegen de uitbreiding... net als de oppositiepartijen SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Van de 17-eurolanden hebben nu 15 landen ingestemd met een grote noodfonds. In Slowakije, waar het parlement nog moet stemmen... is veel verzet tegen de uitbreiding... Dan het weer veel buien met kans op onweer en zware windstoten. En aan zee een harde tot stormachtige wind. Minima rond 8 graden. Ook overdag onstuimig met buien, maar soms ook wat zon. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Onder Duivenheden Wit met het nieuws. U bent terug bij Kaaseloen. In tweede uur wil ik graag praten over de dingen die uw leven veranderd hebben. Bernien Steunenberg, wethouder in Almere, was onze gast ook wel bekend als Bernien Stemberg. En het ene liedje Rondo Russo heeft haar leven veranderd. Ze haalde er een nummer één hit mee. En niet alleen in Nederland, maar op heel veel plekken in de wereld... Er stond ermee direct op de kaart als fluitiste. In het tweede uur wil ik graag weten... welke muziek heeft uw leven een wending gegeven? Bel ons. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Stuur een mailtje naar kazeluna.ncv.nl. kazeluna.ncv.nl. Of je kunt twitteren. Hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. Welke muziek heeft uw leven een wending gegeven? 0800-1121. Hoe hard ik ook probeer, ik kan het niet verpakken. In lieve woorden of een mooi verhaal. Ik ben gewoon blij dat ik van je af ben. Eindelijk wordt alles weer normaal. Het is jammer voor jou, ik was eigenlijk het enige. Enige echte positieve. Maar je krijgt wat je geeft en dat is in jouw geval. Een heleboel van het negatieve. Ik schrijf je om te zeggen dat het leven een groot feest is. Zonder jou om me heen. Onze tijd is geweest. Bij mij vandaan. Maak wat je wilt maken, bij mij gaat het niet lukken, dat was toen. Het is jammer voor jou, je durft niet te ontvangen, je houdt je handen dicht, je grond en gilt. Ik leef liever zonder angst, zonder afgunst, zonder twijfel. Ik hoop dat je krijgt wat je wilt. Esther Groenenberg was dat van uh, haar debuutalbum Slingers en Ballonnen. Er komt inmiddels alweer een nieuwe cd aan van haar. We wachten af. We hebben het over uh, muziek die uh, uw leven verandert. Bendien Stemberg bracht uh, Ronde Rousseau uit. Dat nummer veranderde in veel opzicht haar leven. Uh, ik ben benieuwd naar datgene wat er in uw leven gebeurde. Een bepaald liedje, een bepaald muziekstuk. Het moet een enorme impact gehad hebben. Zo ja, wat was dat? zo ja bel ons op 0800-1121 en u komt in de uitzending. Meneer Verschuren, goedenacht. Goedenacht Frank. Ja, ik hoorde je oproep, de drijf van muziek. Ja, bij mij is het eigenlijk een beetje begonnen toen ik 11, 12, 13 jaar was, denk ik. Dat ik op de middelbare school zat en ik kocht een LP, Your Song, van Elton John, dat uitverkoop. En eigenlijk vanaf dat moment is die man mij gaan boeien, zijn muziek en... Ja, Ik ben uitgegroeid als een fenomeen. En, uh, zijn muziek heeft mijn leven veranderd. Ik ben daarmee opgegroeid. En, uh, uh, ja, Elton John, zijn muziek, uh, zijn teksten... en zo heb je nog een aantal uh, artiesten, componisten, uh, uh, tekstdichters... die uh, mijn leven hebben van Beatles. En zo heb je nog een aantal dingen. Maar Elton John is bij mij wel een, uh, een erg belangrijke... van kindstafhaal tot nu toe. Eigenlijk uh, ja, de grote drive. Uh, hij, heeft, hij heeft natuurlijk zijn breed repertoire. Uh, van Jorsong tot, tot ja, eigenlijk klassiek. Uh, ja. Reggae blues. Maar ja, wat doet zijn song. muziek met je? Ja, hij, hij, uh, hij brengt bij mij steeds weer uh, emotie teweeg. Uh, ja, die, die teksten, maar in die teksten, die unieke combinatie van muziek en, en zijn teksten. Het is gewoon bijzonder. En, en uh, elke keer weer uh, liedjes die ik van Elton John draai, dat, dat brengt bij mij. Dus, dus zoals ik, ja, gevoelens. Uh, ik, ik, hij maakt me blij met zijn muziek, zijn teksten. En soms ook hoef ik. Heb ik uh, slechte momenten dan, dan uh, ja, dan kan ik daar best wel... Uh, ja. Maar heb jij Elton John liedjes voor bepaalde momenten? Uh, dat niet. Ik ga niet zozeer direct, pak ik uh, als ik uh, uh, uh, mijn eigen klote voel, om het een beetje platvloers te zeggen, ja. ga ik niet een, een, een liedje van Elton John uh, opzetten om te zeggen van nou ga ik eens even lekker, hier kan ik bij, uh, bij Janke zeg maar. Nee. Uh, ik ben een gevoelig iemand en, en uh, ja, ik kan van andere, andere muziek ook, klassieke muziek en, en, en, en liedjes, gezongen liedjes ook, ook emotioneel worden. Ik bedoel, dat kan ik op het moment ja? dat ik de televisie... Ja, ja, radio, televisie, als ik op tv een, een concert zie, klassieke muziek, dan, dan kan ik daardoor geraakt zijn. Ik ben zelf ook, ook trouwens... Uh, muzikant op amateurbasis, maar ik, ik, ik, ik arrangeer met mijn zangers en uh, duo's, zangeres en dergelijke ben ik heel erg. Maar ik ben wel gedreven door Elton John. Uh, ja. Maar je, je arrangeert, maar wat is jouw instrument? Ja, uh, drums, uh, gitaar, een beetje gitaar, uh, dingen, maar voornamelijk piano, uh, uh, keyboards. Eh, uh, ja, ik doe veel koortjes, zeg maar. Ik doe zelf arrangeren, opnemen, hè. Via een uh, digitaal workstation uh, en dergelijke. Uh, gewoon een het holderkamertje, hè. En, eh, uh, ja. Uh, ik breng ook wat, wat uit regionaal, ook afhankelijk. En, eh, uh, ja. Uh, ik krijg complimenten en, en daar ben ik blij om. En dat, dat is de drijf ook weer om door te gaan. En, en, wat wat is nou jou, jouw liedje alle tijden van Elstin John? Ja, voor zoveel, uh, Frank, ja, hij heeft er zoveel, Frank. Doe je best, je kan het. Nou ja, goed, wat, wat ik uh, een heel bijzonder liedje vind. En dat is. Uh, dat heeft ook wel met tonight te maken. Something about uh, the way you look tonight, dat ik me niet vergis. Als je dat zou kunnen draaien, dat is een fantastisch nummer. Dat is eigenlijk volgens mij een, volgens mij is dat uitgebracht naar de dood van Diana. Mm -hmm. Dat is dat kennel in de wind. En dat was daar volgens mij de, de tweede B-kant van zeg maar om de, okay. de single. Nou, ons, onze, onze, ons voortreffelijke team is in de Casanova-computer gedoken. Ja. En guess what? Something about... ja, speciaal, speciaal voor jou. Is Dank. Prachtig, Dank je wel. Bedankt Frank. Right? There was a time I was everything Dan ding about the way you look tonight. Elton John was dat uh, op verzoek van uh, meneer Verschuren. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Daar kan je op bellen, ons bereiken. Uh, als je een antwoord hebt, op de vraag is er muziek die jouw leven veranderd heeft. Een bepaald liedje, een bepaald uh, muziekstuk. Bel ons, vertel erover, zeker als je een mooi verhaal hebt, op dit nummer 0800-1121. Ferry, Goede nacht Frank. Is er muziek die jouw leven veranderd heeft, Ferry? Ja, absoluut. Uh, daar is een kleine uitleg bij nodig, want uh, ik ben nou zeggen dat zeer gevarieerd opgevoed, uh, uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, mijn vader luisterde namelijk altijd naar klassieke muziek, die uh, speelde ook uh, kerkorgel piano, en uh, die heeft echt na vele pogingen gedaan om mij ook te leren spelen, is hem nooit gelukt overigens. En aan de andere kant had ik een groep vrienden die nou echt dag in dag uit 24 uur per dag naar rock and roll muziek luisterden. Uh -huh als Full Fighters, Rattle, Chili Peppers en, en dat soort muziek. Oké, okay, nog een redelijk recent spul, zou ik maar zeggen. Precies, ja. Zelf ben ik ook nog 21, dus dat, uh, dat mag ook wel. Maar uh, ik was daar een beetje... Ja, ik, ik vond het allebei wel mooi. Ik vond het klassiek, dat vond ik vooral de gevoelige snaren enorm raken. En uh, rock, dat vond ik heel erg fijn om ja, uit, op, uit mijn dak te gaan. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment kwam ik samen met een vriend van mij... op de middenweg van symfonische Rock. Mm -hmm. En dat luisterde ik nu een jaartje of vijf, zes... En het geeft mij een heel duidelijk beeld hoe mooi muziek kan zijn. Het is meer dan alleen een rijtje van noten, een beetje tekst. Het, er zit een boodschap achter, het moet een snaar raken. En als het die snaar raakt, dan is het mooi. Dan kun je ervan genieten en sindsdien ja, is muziek maar leven, zeg maar. Oké, okay. en welk opzicht is muziek je leven? Uh, nou, buiten het feit dat ik zelf dan ook bij de radio werk en er gewoon heel veel mee bezig ben. maar ik, ik kan... Radio betekent wat, Ferry? Waar? Uh, nou, nu nog op internet, maar uh, als ik vrij mag zijn, ik word gecoacht bij 3FM. Jij wordt gecoacht? Ge ja, ik word gecoacht bij 3FM. Oké, okay, je zit in het, in het uh, trainee-programma van uh, 3FM. Precies. Oké, okay. met als in de hoop dat jij uh, eerst een nacht een keer mag in gaan vallen en dan uh, doorstuiven. Precies, en dan uiteindelijk toch uh, ja, zeg je dat dat door kan stromen. Naar... Leuk man, hartstikke, en, uh, hartstikke en, uh, leuk. Ja, zeker. Ja. Maar als je zegt symfonische rock, waar denk je dan aan? Muse? Uh, muse, absoluut, Muse, ja. Een klein stukje Muse. Yep. Yeah. We, we zullen de vaart een beetje, nou, ja, voor mij mag dit door blijven staan, maar... Nou ja. Nou, ik zei net al tegen de, tegen de redactie achter, euh, achter jou, dat het van... Nou, misschien is het niet zo'n heel goed idee om Muse en Brush op Radio 1 te doen, maar ik vind het wel enorm stoer dat jullie het doen, hè. Ah, waarom niet? Het moet allemaal kunnen. Ja, maar ja. nou, ik weet dat het eerder is gedaan bij de Roll Over Beethoven. Dat vind ik ook geniaal, trouwens, maar het is... Uh... Dat is wel een hele andere generatie, uh, Roll Over Beethoven. Ja, het is gewoon mooi dat uh, mensen van, van, van, hoe zeg je dat, uh, de generatie van nu gecombineerd wordt met, met, met het oude klassieke, zeg maar. Ja. Dat, dat dat combineert en dat gaat, dat is gewoon mooi. Dat is maar als jij ja. symfonische Rock zegt, uh, Ferry, dan denk ik aan, uh, aan Yes, uh, aan de vroege Genesis, uh, dat soort bands. Die gaan er ook in, zeker, absoluut. Ja, die gaan in je ja. mandje. Zeker in mijn mandje. Alleen uh, Muse, dat, is iets, dat, dat, dat kan ik urenlang luisteren. Ik kan daar een album van opzetten. Ik kan dat 20.000 keer luisteren. En ik krijg er nog steeds geen genoeg van. Ja. Uh, uh, uh. Dus, uh. Nou, hartstikke leuk. Dank dat je erover vertelde En uh, ontzettend veel succes bij 3FM. Dat gaat wel lukken, denk ik. En uh, jij bedankt voor je tijd. Heb jij een artiestennaam of ga je gewoon met je gewone achternaam? Uh, ik blijf gewoon met mijn eigen naam. Ik ga geen aan nemen. En wat is je achternaam? Molenaar. Fergie Molenaar. Onthoud die naam. Dankjewel, je Ja, heel Oké, okay, hoi. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Uh, muziek die jouw leven een wending gegeven heeft. Uh, daarover willen we graag praten in dit uur... ...naar van uh, Berdien Stunnenberg... ...die uh, onze gast was in het eerste uur. Meneer Van der Weg, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik ben zuiver klassieke muziek. Dus uh, dat is heel anders... Uh, op een gegeven ogenblik, even kijken, dat, uh, rond 1980, dus ik was uh, 38 jaar, was ik op een crematie geweest. En op weg naar mijn werk kwam ik langs het huis van mijn moeder. Uh, ik denk, ik moet even wat drinken. En ze zag me binnenkomen en ze zag me, nou ja, gewoon upset. Wat is er aan de hand? Was het zo erg? Ik zeg, mama, het was verschrikkelijk. Er werd daar een toespraak gehouden door de oudste zoon... En verder was het doods. Iedereen kon weer oproepelen. Ja. Ze kijkt me aan. Ik zeg, nee, dan is het bij mij anders. Ik weet wat ik op mijn begrafenis wil laten horen. Ze zegt, wat dan? Ik zeg het derde couplet uit een van een aria uit een opera van Lortzing. Dat ken ik niet. Nee. Dus ik uh, vertelde haar. Nou, de tekst is. 'Haap schon zaken hören, huren, man dort sich wieder sieht. Aber niemand kann's beswören. Keiner weiß wat daar gescheed. Wen es fest und sicher stände. dat man dort sich wieder fände. Oh, wie herrlich und wie schön. Wer ein solches wiedersehen. Waar ja. mijn moeder meteen zei... Oh Paul, wat is dat prachtig. Dat moet bij mij ook gedraaid worden. Ja, is dat ook gebeurd? Vorig jaar, 92 jaar oud werd mijn moeder opgenomen in een hospice. Mm -hmm. En ik zat er op een gegeven ogenblik... en toen herhaalde ik die woorden... er yeah. bleef een tijdje stil. Toen zei ze tegen mij... Wat zei je? Met een verstikte stem herhaalde ik die woorden. En de hele tijd bleef het stil. Yeah. Heel yeah. heel mooi, zegt ze. Het is gebruikbaar gratis. Ja, ja, ja, ja. Wat een, uh, wat een, uh, wat een uh, verhaal, ja. 92 was zij toen ze overleed. 92 half, ze. Ja. ja, dat is een, een, de leeftijd die maar weinig een gegeven is. Uh... Maar het gaat vooral om die laatste woorden. Uh, dus, uh, wanneer 16 tischers stemden. Dus als het vast en zeker zou zijn... Dat men Dordtjes wierder vinden, Dat men elkaar daar zou terugzien. Oh, wie herrlich. En wie schön. Oh, wat heerlijk en wat mooi. Ja, weet je... Ja, wie... een Dordtjes wierder Weet dat je ook ik... hoe de muziek gaat? He? Weet je ook hoe de muziek gaat? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik kan hem dromen. Ja. Daar gaat het niet om. Ja, nou... Hoezo? Ik ben er nu nee, naar. Ik, ik dacht misschien... een oh. uh, u... ogenblik... Uh, die laatste vier regels. Wenn es fest und sicher stemde, dass man dort sich wieder fände, dass man dort sich wieder fände. Find... Oh, wie heilig und wie schön wäre ein solches Wiedersehen. heel hartelijk danken. Geen dank. Voor je verhaal, voor je tekst, voor je uitleg en voor je muziek. Dank u wel. Geen dank en, en veel succes. Dank u wel. Prettige nacht. Dank u wel. Meneer dank Van der Weg. U. 0800 1121. Dat is de telefoonnummer van de Muziek, een liedje, een stuk muziek, stuk dat uw leven veranderd heeft. Hans, goedenacht. Goedenacht meneer Hans. Je mag het zeggen. Ik ben nog uh, van diverse soorten muziek, maar voor een vind ik uh, voor mezelf uh, de Indonesische muziek, uh, de Indo-rockmuziek, ja. dat is uh, toen naar uh, Nederland gebracht door de Tilman brothers. De Tilman brothers? Ja, uit de jaren 58 en die hadden ook een rol naar Nederland uh, gebracht, dus ik kan het laten maken en ze zijn altijd zeer beroemd geweest in samenhang met en Tilman. en dat is uh, nog steeds muziek die nog steeds populair is. Ja. En vaak wordt gedraaid op Radio 5. Of het van. Ja, ja. Dus. ja. We helaas, we, we, we, we zoeken op dit moment heel hard. Maar uh, we hebben niet alle muziek uh, in deze computer staan. Dat heeft ook te maken met het feit dat Radio 1 natuurlijk geen muziekzender is. Zodat dus wij een nee. beetje Leentje Buur moeten spelen af en toe bij de collega's van 2. Ik kan, het ook, twee. Ik kan het ook naar de andere kant. Dat is uh, Jack Jersey. Die is ook zeer bekend. Jack Jersey, jazeker. En dat is ook een man die... Uh, de Indonesische muziek heeft gepromoot. En een mooie nummer is uh, Taalang Boerang. Ja, we, we gaan even zoeken. Uh, als u mij uitlegt wat, want de, de, de, de Indo-rock was een beetje de voorloper van de rock en roll in Nederland, denk ik hè? Nou, het is namelijk zo de Timo Brothers, uh, de Indonesische mensen, kwamen toen in de jaren uh, 50 naar Nederland. En de uh, Timo die waren ook uh, met de Amerikaanse uh, muziek. Omdat ze de Filipijnen de de kon horen. En toen hebben ze dat uh, gewerkt met de kontjo muziek met de rock-roll-muziek, de album-muziek. De, de rock album maar daar hebben ze eigen stijl aan gemaakt. Ze hebben een enorme uh, uh, populariteit gehad in de jaren 50, jaren 60. Ze hebben ook live gehad. Het nou, de, de live-opdrijden was geweldig. Ze de gitaar naar elkaar toe. De, de live ops uitzending uh, was geweldig. Dat is uh, mij altijd nog bijgebleven. Ja, nou, ik, ik wil je... Hartelijk dank. Ben je, ben je zelf trouwens van, van, van Indische of Indonesische afkomst? Nee, ik heb uh, helemaal geen, uh, geen liefde, maar ik heb wel fijne collega's, Indonesische mensen. Ik heb een enorme affiniteit uh, met, met, met de indo mensen Ik vind het nette mensen. Ik vind het uh, muzikaal. De uh, muzikaliteit is geweldig op een zeer hoog pijl. En dat, uh, ja, dat me zeer uh, aan. Dat, uh, okay. dat soort mensen. Altijd gezellig. Altijd lekker eten. De pasmalings is zeer bekend. Dus die de, de muziek blijft nog steeds voor het je Dankjewel. Yes. Dank, dank voor je verhaal, Hans. Ja, hoor. Graag gedaan. En een hele prettige nacht. Helaas kunnen we de muziek niet laten horen, want we, onze computer kent ook zo zijn beperkingen. Sorry daarvoor. Die kan dat, uh, YouTube uh, kan dat wel uh, terugvinden. Goed, 0800-1121 is de telefoonnummer van Caseloenen. Muziek die uw leven een draai gegeven heeft, een wending gegeven heeft. Daar wil ik graag met u praten. Sylvie Salei schrijft mij een mailtje. Ze zegt, hallo Frank... Toen ik de tekst van Roger Waters toep me door, die dringen... toen dacht ik wegwezen bij mijn toen huidige lover. Deze man mishandelde mij dagelijks. Sinds 1988 ben ik vrij van deze griezel. The Pros and Cons of Hitchhiking. Dat is een nummer van Roger Waters. De uh, tekst is... For the first time today, it feels it's really over. You were my everyday excuse for playing deaf, dumb and blind. Who'd ever thought... This was uh, how it would end for you and me. Nou goed, de tekst gaat nog een stukje verder. Maar het was voor Sylvie in ieder geval een moment van inzicht, zullen maar zeggen. Hugo, goedenacht. Hallo, goedenavond. Je mag het zeggen, Hugo. Uh, mijn moeder was uh, freelance actrice. En die werd vaak geregiseerd door iemand die heette Dick van het Zand. Die werkte bij, ook bij de radio en de televisie. Mm -hmm. En uh, Dick was de eerste presentator van Tijd voor Teenagers. Mm -hmm. En die kwam vaak bij ons thuis om met mijn moeder te overleggen en eh, nam dan plaatjes voor mij. En die zei op een gegeven moment, ik was een jaar 14 of zelfs 13 toen, ik neem de jongen een keer mee, hij is gek van die muziek. Ik neem hem mee naar Londen, ik moet naar een paar dingen kijken voor de Nederlandse Radio TV. En ik zal hem eens wat luids laten zien. Dus toen heb ik mijn eerste paspoort gekregen. Dat was in 1961, 1962. Hoe oud was je toen? 13. Wauw. Ik kreeg mijn eerste paspoort. Ik ging voor het eerst van mijn leven in een vliegtuig naar Londen met Dick. Ja. En uh, wij gingen s'avonds naar het Marquis Club. En daar traden de Stones op. En die heb ik backstage daar bekeken. En ik heb Mick Jagger een hand gegeven. De MEG's in de. In ja. 1962. Ja. Niemand in Nederland kende ze. En ik weet zelf nog dat ik. Ik kwam terug en mijn moeder die vond het fantastisch. En die stonden mij op te wachten op Schiphol. En uh, mijn moeder die vroeg gewoon: wat, wat heb je gezien? En toen was het hoe was het? En ik zei: nu weet ik waarom ik leef. Ja, ja. Dus he. ik, heb, uh, ik heb de Stones gezien. Ik heb de Pretty Things de volgende avond ook gezien. Ik heb daar. Uh, ja, daar is het begonnen. En daar is ook nooit meer over gegaan. En wat is precies nooit meer over gegaan? Nou, de, de, uh, uh, de, de liefde voor die muziek, voor rock and roll, voor de, mijn, mijn eeuwige liefde voor de Stones. Ik heb ook geen één concert gemist. Uh, ik heb ze allemaal gepakt. Iedere keer als ze kwamen, ik zeg al een jaar of twaalf dat ik afscheid ga nemen als ze weer een keertje komen, ze blijven terugkomen. Dus ik blijf ook terugkomen. Ja, ja uh, still going, ze bestaan nog steeds, hè? still going strong, zullen we maar zeggen. Ja, ze komen volgend jaar weer terug. <laughs> heb jij een, uh, uh, een specifiek nummer van de Stones? Ja, nou ja, dat hoorde bij die tijd, Not Fade Away, dat was het eerste nummer wat ze speelden in de Marquis Club. Dat was het eerste wat ik hoorde van de Stones. Dus dat blijft mijn eeuwige favoriet. We gaan voor je draaien. Dank voor het bellen. Ik vind het is fantastisch. Hoi. Oké, okay, dankjewel. Veel You bad. Your love for me, just got to be real. uitvoering van uh, Not Fade Away van de Rolling Stones. Praat praten over uh, muziek. Een muziekstuk, een nummer, een liedje dat je leven veranderde. 0800-1121 is de telefoonnummer van uh, Casa Luna. Sandra, goedenacht. Hi Frank, je spreekt met Sandra. Ja. Uh, ik heb het tegen je collega van de redactie gezegd. Uh, het is geen vrolijk verhaal, maar het heeft wel degelijk mijn leven veranderd. Want uh, mijn vader is op mijn verjaardag uh, 12 november 1998 overleden. Mm -hmm. En hij was gek op Richard Kleideman. Je hoort mm -hmm. er niks meer van. Nee. En ik ben dus binnenkort weer jarig. Het nummer is op zijn crematie gedraaid. Mm -hmm. En ik heb me voorgenomen. Als ik mijn ogen sluit en ook gecremeerd word, wil ik ook dat nummer gehoord, uh, gespeeld hebben. En um, um, uh, welk nummer specifiek? Uh, Ballade pour Adelaine. Oké, okay, en um, wat, wat kun je uitleggen, uh, Richard Kleiderman, uh, uh, pianiste, toetsenist? Ja, romantische muziek. Uh, oh. Mijn vader was. Uh, ja, gek op allerlei soorten muziek. En uh, nou ja, ze mijn ouders waren dus uh, geabonneerd op een... Uh, nou ja, je mag de naam niet noemen. Op een uh, firma die dus uh, cd's en dvd's en dat soort dingen uitgaf. Ja. En uh, het was dus de laatste cd die mijn moeder voor mijn vader heeft kunnen bestellen. En we hebben hem op zijn crematie gedraaid. Ja, ja, dat ja. Nummer. En het wordt ook op mijn crematie gedraaid. En uh, normaal reageer ik nooit zo heftig. Maar het is wel degelijk ook een, uh, een eerbetoon aan mijn vader. Omdat ik het zo voel dat ik zijn adem adem. Ja. En wat, wat, wat, wat ademt er door als het ware door deze muziek van jouw vader? Uh, ik ben dochter van... Ik ben heel klein beetje inniecht. Ook uh, ja, gewoon met de hele, de hele situatie in de wereld. Uh, mijn vader heeft krijgsgevangen gezeten met zijn ouders in het jappenkamp. Ja. Ik ben met mijn moeder in uh, Thailand geweest, want haar vader heeft krijgsgevangen gezeten. De Burma spoorlijn Ja, ik wil degelijk 47 worden en ik van de week nog tegen mijn moeder zeg... Zelfs krijgsgevangen uh, gezeten hebben, heeft niks veranderd aan de situatie van vandaag. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je wel degelijk nog uh, oorlogen hebt. Uh, oh, o, ja. Geen respect voor elkaar. En uh, ik wil degelijk mijn vader mis en heel veel respect voor hem heb. Nog steeds. Ik kan het begrijpen. We gaan een uh, klein stukje draaien van uh, Richard uh, Kleiderman, Wat ik vinden is dat hij nog steeds actief is trouwens. Dus uh, hij is nog steeds ja. uh, up and running is. Maar we gaan in ieder geval een stukje draaien. Uh, specifiek uh, voor jou en uh, voor jou uh, in 1998 overleden vader. Dank voor het bellen. Oké, okay, jij bedankt voor dit kleine stukje waardevolle muziek voor mij. Bedankt hoor. Fijne avond. Dag. Zet Kleiderman, speciaal op verzoek van Sandra. Je kunt ons bellen op 0800-1121 met een stuk muziek, een liedje. Iets anders wat jouw leven een wending gegeven heeft. Daar zijn we naar ge daarin zijn wij geïnteresseerd in aanleiding van het gesprek... in het eerste uur met Bernien Stenberg, Bernien Steunenberg. Die nou ja, wel, wel drie carrièrewendingen gemaakt heeft. Maar de eerste was in ieder geval te danken aan haar muziek. Martine, goedendacht. Goedendacht. Helaas uh, heb ik, ben ik niet in de gelegenheid Oh, dat hebben wij weer. Wat gaat over de volgende? Wacht even. Uh, ik Martine, Martine, uh, Martine, ik hoop dat jij mij hoort. Herhaal even wat je zei, want jouw telefoon klapte er even uit. Klapte die uit? Nou, uh, de, de collega vroeg, kun je ook een stukje laten horen? Ja. Maar dan moest ik naar de kamer om mijn uh, dvd-speler aan te zetten. Oh. Ik heb een hele mooie. Maar dan wordt mijn hond wakker. Ik denk dat vind ik ook een beetje storend. Oh. Maar, wat maar wat gebeurt er als je hond wakker wordt dan? Maar het gaat over het volgende. Ik ben altijd lid geweest van de katholieke oratoriumvereniging Groningen. De KOV. En in 1955 waren we tien jaar bevrijd. Mm -hmm. En toen zijn we uitgenodigd door BMW om de Reetjan van Verdi te zingen in de oude harmonie in Groningen. Jammer dat de gebouw er niet meer is, want akoestiek was het grandioos. Er werd niet geapplaudiseerd en ze hadden de hele podium in zwart. De vlaggen hingen stok Het Helmers werd gespeeld. Twee minuten stilte en we hadden Aafje Heijnes, Harleen van Kleit, John van Kesten en Arjan Blanken. topsolisten. Uh -huh. Maar daar ontroerde mij dat stuk. Twee keer heeft me dat hele dag ontroerd. Mijn vader was net overleden, hij was net begraven. Nog geen week daarna. Dus dat stuk, dat, dat emotioneert me vreselijk. Om het verhaal dus verder even achterop. te Toen ik zestig was, kwam ik op de hartbewaking te liggen in het ziekenhuis. Ik had een vrouw bij me en we waren allebei weer aan het opknappen. Maar die kwekkelde me al door. Ja. Er werd uitgezonden de Requiem van Verdi in de Royal Albert Hall in Londen. Mm -hmm. Ten nagedachtenis van prinses Diana. Mm -hmm. En uh, dat stuk heeft mij zo opnieuw ontroerd. En toen kwam ik uit het ziekenhuis, had een van de kinderen deze uitvoering opgenomen. Nou, het is ja. Ik had graag een stuk willen laten horen, maar dan zou ik nou naar de kamer moeten. Dan moet ik dat ding aan doen. Ja, en dan gaat de hond de weer los. hebben dat, we dat kunnen we niet hebben. Zeker niet met de hond nee. die helemaal losgaat. En eh, helaas kan ik je ook niet verder meer helpen. Nee, en, maar, dat zei ze we, we je... al. Maar ik vind het programma mooi en ik niet er volop van. Goed zo. Nou, dat, dat vind ik sowieso heel erg mooi. Ik hoop dat het uh, goed met je gaat. Ja. En ik wil je hartelijk danken voor je verhaal. Ja, maar dan maak ik mijn rondje wakker en dan, uh, dan heb ik ook geen rust. Nee, dat gaat maar bijten nee, en blaffen. Ja, ik had dat je had geweten, had ik dat gedaan, omdat... Ik word meestal op deze tijd en denk, even kijken, wat voor een programma hebben we vandaag? Ja. Ik denk, hé, hey. ja. interessant. Dat is die, dat is die Malle Dumos met ze gepraat. Hartstikke ja, goed. Ja, ik hoor het. Maar ik vind het een mooi programma, je kunt beter slapen. Maar ja, ik ben een slechte slaper, slapen, dus ik luister haast elke nacht. Blijf nog maar, maar even wakker. Al de, je hebt ook eens van die muziekprogramma's, nou, daar hou ik niet van, van die muziek. Nee, maar wij hebben ook een heleboel muziek. Ja nee, hoor, grapje. Dank, dank voor het bellen, Martine. Graag gedaan En een prettige en nacht toch. Dank je wel. Ja hoor, dag. Um, Andreas uit Helmond stuurt mij een beeldje. Um, het gaat over het liedje What It Is van Mark Knopfler van The Dire Straits. Um, hij schrijft met het volgende. Toen ik nog klein was draaide mijn vader regelmatig een nummer... dat me tot op de dag van vandaag is bijgebleven. Jammer genoeg ben ik nooit achter de naam van het lied gekomen... totdat ik het gisteren op de radio hoorde. What It Is van Mark Knopfler. Ik kom me dingen uit mijn vroege jeugd herinneren. door dit prachtige lied. Zou jullie een klein stukje ervan kunnen draaien? Alvast bedankt, Andreas uit Helmond. Uh, gaan we dit nu vinden? Want dat is de grote vraag. Het is een live programma. En dan kunnen dingen goed gaan. En dan kunnen dingen niet goed gaan. Sorry, Andreas. We hebben het niet voor je. Het spijt me. Als we het gaat, hadden we het zeker gedaan. Maar we hebben het niet. Kees heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Ja, ja Kees Konings uit uh, Valkenswaard. Dag. Ja, ik. Uh... Arbeiderskind en we woonden in een arbeidersbuurt en een van de jongens uit de straat die werd lid van de Harmonie. Uh -huh. En die kwam met een prachtig uniform. Nou, dat wilden wij ook wel, want dan kon je dus uh, indruk maken op de meisjes. Dat werkte zo? Uh, Matig. <laughs> het lag in elk geval niet aan mij, dacht ik. Oké. Okay. En... Uh, maar goed, ik kreeg een klarinet mee en uh, toen ging ik in de radiobode ging ik opzoeken wanneer de muziek werd gespeeld, zo'n klarinet. En zo kwam je dus op de sonates van Brahms en de uh, concerten van Weber. En ik ging een boekje lezen over waar kwam die klarinet nu vandaan. En ik ging de biografie lezen van, van uh, Weber enzovoorts. En uh, ik kreeg uh, wat in die kringen werd genoemd, uh, belangstelling voor het hogere. Het hogere? Ja, het hogere, zo werd dat genoemd. In, in die arbeiderskringen waar ik toen in verkeerde. Nou, ik sla nu even maar een stukje over. Nou, wacht even, het hogere betekent hogere nood of het betekent nee, het of Nee, dus, het hogere, dus uh, ja, iets van, van kennis en... Uh, Algemene ontwikkeling. Maar even één ding nog, Kees, want die clarinet, dat overkwam je... die kreeg je gewoon in je handen gedouwd of mocht je er zelf ja, voor Ja, wat wil je spelen? Nou, want ik vond die clarinet het, met al die kleppen en brillen en zo... dat vond ik uh, hmm. vond heel intelligent staan, weet je wel. <laughs> ja. Dus daar, daar maak je natuurlijk veel meer indruk mee op de meisjes... dan met een tuba of zo, weet je wel. Zo'n groot oh ja. ding. Ja, ja. Nee, zeker. Dus ik vond het een, een heel intelligent uitzien. Althans, ik dacht dat ik er intelligent mee uitzien. Ja. Maar, not? Ja? Nee, werkte het zo of werkte het helemaal niet zo? Nou, ik zeg heel, heel matig, hoor. Want, uh, ja, god, als je, je bent 14, 15, weet je wel. Dus je doet al allerlei gekke dingen om... Uh, maar goed, ik, door die, die kennis te maken met, met de muziek... en in, die, in het harmonieorkest ook enzovoorts... en te gaan verdiepen in waar kwam die klarinet vandaan... En, en die biografie te lezen... en in de radio de, programma's op te zoeken met klarinet enzovoorts... ja, daardoor kreeg ik toch eigenlijk belangstelling voor... Uh, ja, wat, wat ik net al zei... Uh, ja, ik wilde gewoon meer kennis uh, verwerven... En dan sla ik maar een stukje over. Dat, dat, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik tussen mijn 25ste en 30ste alsnog in de avonturen de HBS heb gedaan. Mm -hmm. En uh, daarna heb ik nog een tijd op een universiteit rondgehangen. En ik kan dus eigenlijk zeggen dat die, die kennismaking met de muziek... Uh, op zich, ja, mijn leven heeft, uh, heeft veranderd. Het dus heeft als het ware een poort geopend naar uh, ja, een grotere algemeen ontwikkeling. En daardoor kwam je erachter dat je eigenlijk uh, erg achterliep. En dat wilde je dan weer inhalen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is... Uh, ja, en nou ja. dan... Maar de, maar de muziek van vroeger, zeg maar de muziek van Weber onder andere... waar u naar ging luisteren... Ja. Dat is nog steeds uh, bijzonder voor u? Mm -hmm. Nou, minder. Kijk, uiteindelijk kom je uh, altijd bij Bach terecht. Als, als klassieke muziekliefhebber. Maar uh, wat, wat destijds een grote indruk op mij maakte. Dat waren de Divertimenti kugel 239b van, uh, van Mozart. voor twee klarinetten en fagot. En ik zit nu in een groep met twee klarinetten. Nou, we hebben geen fagotist, maar een hoornist. Een prima hoornist. En die partijen zijn. Ook goed op horen te spelen. En uh, nou, we studeren dus uh, regelmatig op die divertimenti van Mozart. En dus heerlijke muziek om te spelen. Ja. En uh, ja, okay. ja zo, zo is het gekomen. Hè? Ja, zo is het gekomen. En zo gaan die dingen. Dank, dank voor uw verhaal. Ja, je mag best iets, iets draaien van KV 32B, de Polonaise. Ja, we, we, we hebben het dat het. maar goed... Uh, we hebben het probleem dat onze, onze muziekvoorraad uh, daar niet uh, toereikend ja, ja. in is. Dus ja, ja. Okay. Maar goed, de laatste tijd krijg ik trouwens ook wel belangstelling... voor uh, de betere popmuziek, zoals Tom Waits en uh, oh ja. jazzmuziek enzovoort. Oh ja, het ja, is dus, dus, uh, dus okay. allemaal fascinerend, hè? Zeker, zeker. Muziek is muziek. Maar ja, weet je wat het is eigenlijk in de muziek, hè? Je, uh, je hebt, zeg maar, de... De melodie, hè, dat zou je de, de schoonheid kunnen noemen. Dat is dus het Apollinische. Dan heb je de, het ritme, hè, dat is de, de drive, hè, dat is het Dionysische. Zou je kunnen zeggen. En de wetten van de harmonie die houden dat Apollinische en dat Dionysische perfect in toon. En brengen het samen tot een hogere eenheid. Okay. En dat is dus het wonder van de muziek. Dank voor deze uitleg. Okay, en dag. een hele prettige nacht. Dank u wel. Dag, en weg was Kees. Um, 0800 1121 dat is ons telefoonnummer. kazeloenen.ncv.nl, ons uh, e-mailadres. Muziek die je leven een wending heeft gegeven. Rick van der Linden, nacht. Ja, uh, dag Frank, of uh, heer Dumosh. Uh, nou, zeg maar Frank hoor. Ja. Nou, uh, bij de redactie uh, wist deze dame er niet zoveel van. En uh, eigenlijk, ja, ik moest erover nadenken... want ik poneer het bijna nooit zo. Ja. Maar ik... Uh, ik vind jou een hele sympathieke interviewer. Ik ga ook vaak wel eens bellen, maar dan... Nou, vaak af en toe, maar dan met voornaam. En dan gaat het over andere onderwerpen. Maar, oké, okay, laat je dan meteen de reden vallen. Gebruik. Rick, ik heb maar één Rick van der Linden. En dat is de Rick van der Linden van ja, de Exception. Dat maar dat daar kan ik omhoog mee spreken. Van. Oh! Dus ik, uh, ik wilde even reageren op het thema... Kijk, zonder muziek, dan was ik er niet. Dan hadden mijn ouders elkaar nooit ontmoet. Dan was ik ook niet geboren. Ja, want zijn muziek, ja, uh, uiteraard, ik bedoel... Uh, maar jouw vader is in 2006, 2006. overleden? Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar kijk, jou zegt het wel wat... maar er zijn mensen zo rond mijn leeftijd nu... die het helemaal geen beat meer zegt. Ja. En dat is allemaal oké, okay, maar ik dacht bij mezelf... Ik, ja, ik kan het niet laten om even te bellen om te zeggen... dat hoe wezenlijk het dus kan zijn in een leven... dat als je vader dan componist is... En ik weet nog heel goed dat ze elkaar leerden kennen... toen hij, met exception, Julia Becker Time Trip maakte, dat project. En mijn moeder figureerde uh, in een clip. Ja, en, uh, dat toen ja, nog niet dat... weten waarschijnlijk. Ja, als dat... Als dat uh, kijk, als ja, mijn moeder Penny, uh, Penny de Jager, die ken je dan. Oh, van. natuurlijk, ja. Nee. Oh, ja. wacht even, nou hebben we het beter, ja. ja, ja. En uh, dus als ze elkaar niet hadden ontmoet daar, uh, ja, dan was ik er niet geweest. Oh, wat geestig. Nee, want uh, hoe oud ben jij? Ik ben nu, ik word volgend jaar veertig Oké, ik ben acht jaar ouder dan. En voor mij was jouw moeder, was, nou ja, zeg maar, de belichaming van Topop. Topop was mijn jeugd alles, zal ik maar zeggen. Advisser. Advisser, precies. Daar heb ik nog op schoot gezeten bij. Oké, bij oma Ad. Ja, een lange man. Ja, hij is hier ooit een gast geweest in Casadoena. Een heel bijzonder. mooi een nou ja, bijzonder en bizar figuur, mag ja. je wel zeggen. Um, maar jouw vader heeft vervolgens een enorme uh, ja, werking gehad binnen popmuziek. Weet, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, Pardon, ik interropeer je. Nee, nee, nee, nou, dat doe ik ook bij jou, dus dat... oh. je hebt voorkomen gelijk. <laughs> ja, Laten we even een klein stukje horen van Exception. Want Exception was natuurlijk uh, letterlijk een uitzondering. Omdat... Ga je de, de, de hit draaien of iets anders? Ik ga. Oh, we hebben, ja, we hebben iets van Rick van der Linden, hoor ik. Maar wat hebben we van Rick ja, van der Linden? Tot de fifth, zeker. Dat weet ik. GX1? Oh, dat kan ook. Dat is ook wel heel mooi. Oké, okay, gaan even een klein luisteren. Even luisteren. moeder in gedachten nu wel beweegt, ja. hoor. <laughs> ik weet ook hoe dit heet, Indian Footstep. Aha. Maar dit was waarschijnlijk ook, ook gespeeld uh, uh, en gecomponeerd... met jouw moeder in gedachten, of niet? Nee, nee, nee, nee. Dit was niet van Julia Becker Time Timetrip... Uh, waar ik het over had. Kijk, uh, je had twee uh, dingen. Je had uh, Exception en later Trace. En dat werd daarna weer Exception. Oh ja. En hij en uh, Rein van den Broek, ja, dat, dat waren de zielsmaten hè, van de band. Ja, en de ondertiteling van de muziek die we net hoorden was dat dit in de tijd was... Uh, dat ze uh, uh, niet wisten wat computers waren en dat elektronica ja, net ja, opkwam. Hij had uh, een enorm orgel, een, een Yamaha-uitvinding. En dat was het GX1-project. Oh, en dit was allemaal op dat ding gemaakt? Ja. En het leuke is, hij heeft ook een versie van dit nummer met uh, Gary Brooker die dan zingt. Van de Procol Harum. Ja, die natuurlijk ook een grootheid was... Ja, goh, wat oh, ik heb het allemaal meegemaakt, Frank. Jij ja, ja, ja, hebt het allemaal ja. bewust meegemaakt. Ja, mijn leven is geplaveid met schoonheid en tragiek. En, en, en de, wat, wat, laat, de schoonheid, snap ik onmiddellijk, de tragiek, waar zit dat in, behalve het overlijden van ja, je vader? Uh, ik kan, ik kan zo'n uur verder met je praten, maar dat ga ik dus niet doen. Want dat vind ik ook niet fair voor de rest van alle mensen. Uh, dat is uh, Mijn Leven is een boek en een film en een boek tegelijk. Ik bedoel... Uh, Even een paar highlights. Highlights. Um, nou, de tragiek is dat uh, mijn vader en ik hadden een heel moeilijke story met yeah. elkaar. Ja. Yeah. En uh, ja, ik uh, ben onterfd uh -huh. dus, uh, en daar zit ook een heel leven van verhalen achter. Leek uh -huh. leken jullie te veel op elkaar? Nou, ja, inderdaad. Uh, Misschien wel. Ik bedoel, uh, iedereen die, uh, dit is dan de tragiek, die dus uh, zegt van... hoe heeft hij jou ooit kunnen ontkennen? Die zegt, uh, die zijn gek. En hij is zelf ook gek geweest op dat gebied, want uh, je lijkt als twee druppels water op hem. Hmm. Maar dat is de tragiek en da daar ga ik niet te ver over uitweiden. Maar is, is dat, dat Rick bij zijn... Deel, dat wil ik helemaal niet. Rick, is dat op zijn sterfbed nog wel weer goed gekomen? Nee. Hebbah. En uh, de schoonheid is dat ik natuurlijk dingen en situaties heb meegemaakt... en opgegroeid ben in een, ja, in een, in een scenario wat is uh, ja, uniek. Ja, namelijk papa was een rockstar. Dat kun je wel stellen, ja. ja. Wat ik heel bijzonder vind, uh, realiseer ik me nu... is dat jij vertelt over de verwijdering tussen jullie... Um, hij... Ja, niet te veel wil ik daarover uitweiden. Maar... maar tegelijkertijd praat je met ontzettend veel liefde en warmte over hem en over zijn muziek. Ja, en dat is, uh, dat is ook wel uh, mijn redding, denk ik, wel geweest. Dat ik, ik, ik kan niet haten en ik heb hem nooit kunnen haten voor wat hij mij heeft aangedaan. Uh, dat mag ik wel zeggen. En uh, op een of andere manier is zijn muziek consoliderend in mijn leven zelfs. In welk opzicht? Uh, nou, omdat uh, er zijn natuurlijk best wel momenten in mijn leven dat ik zijn muziek draai. En ja. uh, uh, ik, ik kijk ook hoger in de zin van, uh, weet je, um, het is toch je vader en, uh, geweest. En, uh, Hoe is de relatie met je moeder? Goed. Nog steeds? Ja, heel goed. ja, daar ben ik heel blij mee. Hoe gaat het met je moeder? Nou, uh, die is uh, nog steeds aan de weg aan het timmeren. Of oh, oh, wat doet ze dan? Nou, ze geeft les, onder andere op dit moment. Zoals ze vroeger ook deed. God, wat geesten. Hoe oud is je moeder inmiddels? Oh ja, ja daar hebben we het meestal nooit over. Maar... Oh, zo oud. <laughs> ja. Ja, ja. Ze heeft de leeftijd bereikt dat je het niet meer vraagt met goed vertoen. Ik zal het dan ook niet meer herhalen. Ik vind vindt ze niet zo leuk, dus dat doe ik dan maar niet. Nee, goed. Nou, dat maakt ook verder niet zoveel uit. Eigen keus. Goed, Rick. Hartelijk dank voor het bellen. Ja, en ik uh, vond het een heel mooi interview met Berdienst. Stenberg, maar ja. ze heet Sterenberg, toch? Nee, Steunenberg. Steunenberg. Ja, er zijn gewoon een paar uh, klinkers ja. en medeklinkers uitgesloten. Ja, mooi ze doet mooie dingen. Ja, precies, zo is het. Dank. Hey, bedankt. Alle goed, dankjewel. Doei. Dag. Ed, goedenacht. Ja, ik begrijp het, ik vind Aline wel. Maar er zijn twee dingen. In muziek, je hebt dus uh, muziek die emotie... Bringt, uh -huh. Maar je hebt ook muziek waar de tekst je, dus het verhaal, een vergelijkend verhaal vertelt. Ja. Nou, de, de tekst is namelijk zoals bijvoorbeeld uh, van de André Hazes Kleine Jongen, dat pakte mij. Ik had vroeger een strandhuisje en dan zat de jongen zat met het schipje te spelen. En. Toen ging uh, uh, André Haas het, het nummer zingen van kleine jongen, weet je wel, en wat je allemaal in het nu ben je, ik zie het allemaal niet, maar in, dat je later allemaal moeilijkheden in je leven tegenkom yeah. tegenkomt, wat je allemaal kan gebeuren. Yeah. Maar het omgekeerde, kan niet enkel van vader naar zoon, maar ook van zoon naar vader gaan. Mijn vader is gestorven, en nou kom ik terug bij de dus Rick van der Linden, dan is juist het nummer wat mij pakt van Stef Bosch, papa, ik lijk zo veel op jou. ja. Yeah. Ja, dat is een nummer, dat, is een nummer dat, dat grijp je bij je strot? Dat, ja, dat zijn, dat, ik vind dat een van de weinige overgebleven Nederlandse zangers uh, uh, die dus echt, echt de, de dingen uit het, uit het leven vertelt wat je mee kan maken, wat ik bijna hoop mis. Het is allemaal te commercieel, allemaal te zoet, maar dit zijn dingen die mij gewoon grijpen. Ja. En dan wil ik nog even terugkeren. Nog van Rick van der Linde. Er zijn voor mij twee symfonische orkesten... waar ik uh, heel... wat mij pakt. Dat is... Ten eerste is dat... Uh, van Jealous. Mm -hmm. En het is... Uh, en dan heb je nog van... Uh, Earth, Earthwind, uh, Earthwind and Fire. Earth... and Earth Fire. Fire. Okay. Maar... Okay. Er is maar... een cd. Die heet het Earth and Fire Orkest. Ja. Yeah. Die heeft ook een stuk van... Uh, van, Ed. hoe heet het nou, of de wolf maakt hij ook in de... De uh, Wolf Pink Floyd. We ga... Pink Floyd. Ed, ja, Ed dat... ik, wil, ik, ik wil met jou de korte klap doen, want van, volgens mij ga je anders de hele muziekgeschiedenis doornemen. Nee, Bij... ga... ja, maar God, gaan... dat is de symfonische muziek van Earth, de Fire. Ja, maar, maar en... we gaan jou plezier doen, Ed, we gaan jou plezier doen. En het plezier bestaat eruit dat wij uh, liedjes van Stef Bos gaan draaien, uh, papa. En ja. dat ik jou uh, hartelijk gedanken ja. voor uh, jouw bijdrage. Dankjewel. Ja, prima.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 Ik hou van elke vrouw, en misschien ben ik geworgen, wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Stefos hoorde u. Aan het einde van uh, Casa Luna. Ik uh, spreek het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Klaas, Frank hier, goedenacht. Jouw gast is Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong. Nou klinkt dat bijna als een contradictie in terminus. Uh, FNV en Jong, jong zijn en lid zijn van een vakbond. Mijn vraag is, uh, hoe is hij daar ooit bij betrokken geraakt? Is hij misschien een carrière tijger? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We zijn het einde gekomen van twee uur Casa Luna. Ik wil u heel hartelijk danken voor het luisteren. Op deze zender Radio 1 gaat het allemaal gewoon door. Morgen uh, is het V de CV er weer. Op 12 uur met lunch. Dank voor het luisteren en nog een hele prettige nacht. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV